U voor u zijn, u bent hier, voor uw plezier. Dan gaat u zitten, pak een borrel of een lekker glaasje bier. Maar krediet, dat geef ik niet, want dan ben ik zoals velen in een week of wat failliet. Ik ben hij, de kastelein. ik kan ook niet leven van de zonneschijn. Poffen geeft een kastelein alleen maar pech. De seintjes voetsie en de klanten meestal weg Drinken mag u net zoveel als u maar kan en Maar betalen daar houdt hij je ook wel van Ik ben hij, de kastelein Een goede avond en wat mag het voor u zijn U ben hier, voor uw plezier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 want ziet oomagent jou lopen in de straat Dan zegt hij, u bent in kennelijke staat Er is bij hij, de kastelein Goedenavond en wat mag het voor u zijn U bent hier, voor uw plezier Gaat u zitten bakken, borrel of een lekker glaasje bier Maar het is Dan ben ik zoals velen in een week of wat failliet Ik ben hij, de Kastelein Ik kan ook niet leven van de zonneschijn En rond ik ideeën Ik ben hij, de Kastelein Een goedenavond en wat mag het voor u zijn U bent hier, voor uw plezier en Gaat u zitten pak een borrel of een lekker glaasje bier maar krediet dat geeft ik niet Want dan ben ik zoals vader In een week op wat failliet Ik ben hij De gasten.